Nieuws van 12 uur. Jobboot met het NOS-journaal. Premier Rutte wil het probleem van de vluchtelingen zowel op korte als lange termijn in goede banen leiden. Dat zei hij tijdens de algemene beschouwing in de Tweede Kamer. Volgens Rutte is het een illusie om te denken dat gemakkelijke oplossingen mogelijk zijn. Rutte nam afstand van termen als asieltsunami die PVV-voorman Wilders geregeld gebruikt.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 Provinciale staten van Friesland doen aangifte tegen oud-PVV'er Buisman. Hij zou bijna 18.000 euro hebben verduisterd. Buisman stapte anderhalf jaar geleden uit de statenfractie van de PVV en ging verder als eenmansfractie. Vervolgens keerde hij zichzelf bijna 18.000 euro uit aan fractiegeld. Maar hoe de oud-PVV'er het geld heeft gebruikt is niet duidelijk. Daarom deugt de declaratie niet, zegt de provincie. De werkloosheid is in augustus nauwelijks gedaald, dat meldt het CBS. In augustus hadden 604.000 mensen geen werk. Dat komt neer op 6,8 van de beroepsbevolking. In mei, juni en juli daalde de werkloosheid met zo'n 7.000 per maand. Maar in augustus was daar amper sprake van. Dat komt volgens het CBS doordat meer mensen op zoek zijn naar een baan... terwijl het aantal vacatures stabiliseert. Het weer wisselend bewolkt en vooral langs de kust af en toe een bui. Vanmiddag opklaringen, er waait een matige zuidelijke wind. Aan zee is de wind krachtig tot hard. Het wordt vandaag ongeveer 17 graden. Ook morgen geregeld buien. Aan de temperatuur verandert dan hoegenaamd niks. Dit was het NOS ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staat een file op taal 13, de naarrichting Rotterdam, bij knoop en klein polderplein, 5 kilometer. Doorzuik is een file op taal 20, van Gouda naar Hoek van Holland. Bij Rotterdam Spaanse polder er staat 2 kilometer file door een kapotte auto. De linker rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersunie.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 Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Af en toe een bui zeggen ze dan. In het weerbericht. Nou het regent als is vanmorgen acht uur kom non-stop. We hebben het nog niet over gisteren gehad. Nee. ik op soms vanmorgen dan het alles een gek en dan doet het nog. Af en toe een bui. Ja hoor, één van zes uur. Oké. Okay. <lacht> nou, oké. Okay. Goedemiddag allemaal. We zijn er weer. U hoort het wel, hè? Ja. ja hij is er weer. We zijn Ruud er Janssen. Weer. Ja. <lacht> ja, ik vind dat zo af en toe een bui. Kom. Ga lekker, ga lekker buiten spelen. Kijken of het af en toe is. Het giet al. Het giet al. is dus vanmorgen vroeg een onstop. Nou, er is een pleins water vanmorgen weer bij ons. Nou, eh, niet te geloven. Zelfs lekkage. Echt waar? Waar lekte dat? Nou, bij de woonkamer een heel klein beetje maat. Maar het was oh. wel, de, de drippelde wel. Ja. Nou, ik okay. heb een plat dak. En er staat natuurlijk op een gegeven moment een zootje water op de 100. Ja. Ja, dan kan het op een gegeven moment niet meer aan. Hè. Ja, nee, dat is zo... Het ging de keer. Nou ja, goed. Laten we het daar niet over hebben. Het is Zandvoort lunch. Het is donderdag. begin van de een donderdag natuurlijk. De hele dag live radio hè, bij CFM. Woehoe. En uh, nou ja, we hebben weer allerlei leuke dingen. Hè. We hebben natuurlijk het regio -nieuws, straks half één, half twee. We hebben het liedje van de sidekick. Ja, dat is sinds dinsdag hebben we dat ingevoerd. Het liedje van de sidekick. Dat betekent dat de Zuidkik na het nieuws een liedje moet zingen. Hoe kwam je erop eigenlijk? Oh, ik krijg geen reactie. Hoe kwam je, Ik vraag, hoe kwam je erop eigenlijk? Ik zeg, het liedje van de Zuidkick, dat betekent dat de Zuidkik na het nieuws een liedje moet zingen. Oh, moet zingen? Ja, nou vind ik niet erg hoor. Ah. <laughs> nee, tot mijn grote verbazing... mijn hele grote verbazing... Uh, er stond op Facebook een berichtje dat, uh, dat er in januari of februari uh, Sandvoort in concertdag uh, of avond gaat komen. En of de Sandvoorten suggesties hadden. Ja. En uh, nou, daar stonden heel veel uh, namen in van uh, Sandvoortse uh, muzikanten, uh, zangers. En, uh, ja. en tot mijn stomme verbazing stond daar ook tussen Dolly ten ik met de Logans GELACH oh. Het is toch wel. Zeker een er gewoon geweest of zo? <laughs> ja, dan weet ik ook zo raad. Logan's Blues, die band bestaat volgens mij niet eens meer. Want Johan is er niet meer. Dus, uh... Nee, maar daarom bestaat de band wel. Oh, de band nog wel. Ja, oh. de band bestond al voordat... Uh, uh, oh. uh, uh, voordat, voordat Johan hij erbij dan? kwam. Ja, oh, okay. voordat Johan erbij oh, dat kwam. Oh, we zien ik niet. Ja, ik dacht dat hij Logan's Blues was. Maar dat is dus niet zo. Nou ja. ja. Mijn naam stond er ook bij. Nou, ik ben geen zandvoorter hoor. Nee, dat is waar. Ja, dat bedacht ik ook. Ja, goed, je maakt het wel altijd heel gezellig in Zandvoort. Dat als dat de mm. Vind ik wel, als er festiviteiten zijn en jullie zijn erbij. Vooral dan op is de radio, hè, het... he, maakt het zo gezellig. Oh. oh man, hij is zo gezellig. <laughs> ik trep het altijd zo elke donderdag. Uh, oh. Je ziet er ook de hele week naar uit, hè? Ja, en nou. hij moppert nooit. Hij moppert nee. nooit nergens over. Nee, natuurlijk niet. <laughs> Oh, oh, ik wat gaan we doen uh, verder nog? Ik, ik, ik, mopper, ja. ik mopper nooit, maar ik, ik zeg altijd gewoon de waarheid. Ja. Um, Oké, okay, ja. nou, wat gaan we doen? Plaatjes draaien. Ja. We hebben hele leuke plaatjes. En uh, uh, wat heb ik nog meer? Nou ja, we hebben het regio-nieuws, we hebben ja. het liedje van de Sidekick. En uh, um, uh, direct na het nieuws van half 1 en half 2, dat is de platenkeuze van de Sidekick, dames en heren. Ja, hoe is het ontstaan? Zomaar toevallig. <laughs> Dus dat hebben we gewoon toevallig ingevoerd. Maar het is wel leuk, want ja. uh, je krijgt uh, hele aparte keuzes op dat punt. En uh, nou, dat maakt het wel leuk. Goed, ja. we gaan beginnen. Want de tune is afgelopen. Ja. We hebben hem weer helemaal want? Dus <laughs> <laughs> <What that? laughs> Dit is uh, <laughs> Journey. Anyway you want it. Even, woehoe, even, even gelijk uh, er goed in knallen. Alle uh, die regendruppels wegspelen. <laughs> Journey was dit, want anyway you want it. Nou, ik wil het droog. <laughs> ja, ik wil het gewoon droog. Maar dat schijnt maar niet te lukken, hè? Nee. nee. <laughs> Ja, maar het is maar goed dat we daar geen invloed op hebben, want de een wil dit en de ander wil dat. Dus uh, gelukkig hebben we daar geen invloed op, uh, Dol. Dus, nou, hè? zo is het. Dus gelukkig bepaalt de natuur zelf goed zit. Oh, nu al de 3 in 1. Ja, je bent snel, zeg. Ja, zeker. Ik je bang dat het anders niet aan het bad komt. 3 in 1. Vandaag met El Gero. Oh, mooi. Oh, yeah. That's it. That's it. That's it. That's it. It's a desert, it, that's it, baby. Hey, what's your mama gonna say you finally met your partner like this guy? Sing me, momma, momma, in the goddamn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 Een gezellige, heerlijke... Ja, laat ik nog zeggen ook weer? Oh ja, een heerlijke, lekkere... 3 <laughs> in 1 Van, uh, van uh, El Giro. Ja, van El Jero. je wat? Ik zei het niet zo le lekker groovy. Ja. We hoorden erachterheen volgens natuurlijk de Roof Garden... De lange versie. En uh, daarna hoort u de End No Sunshine... Hele korte versie. En uh, daarna hoort u het nummer uh, Monim van uh, LG Roll. En uh, mocht u uh, suggesties hebben voor een 3-in-1... nou, uh, kunt u gerust aan ons opsturen hoor. Als u denkt van... het zou van die artiest of wel eens een leuke 3-in-1 willen horen... nou, moet je gewoon insturen. Hè. Dan plaats je even een uh, leuk pb'tje op onze Facebook-site. www.facebook.com slash Zandvoort en dan gaan wij dat verzorgen, natuurlijk. Ja. Als moet ik het allemaal mezelf bedenken. Kan ik dat wel? Maar het is toch leuker als u er ook eens af en toe eens eentje in brengt. Goed, nou. Uh, nou, nog één plaatje. En dan gaan we naar het uh, nieuws van half één met onze Dolly. Jo! Het is de nieuwe van Tim Akkerman En die leeft nog steeds Zegt hij I'm still alive We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 Man, voormalig direct, zanger en nu een nieuwe Still Alive. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Dat klopt. Vandaag het regionale nieuws van half 1 op 17 september. Bij een verkeersongeval op de Schalkwijkerstraat in Haarlem... zijn woensdagmiddag twee gewonden gevallen. Rond half drie ging het mis toen een scooterrijdster en een fietster... hard met elkaar in botsing kwamen ter hoogte van de Byzantiumstraat. Hulpdiensten kwamen ter plaatse om de twee gewonden te helpen. Beiden zijn naar het ziekenhuis overgebracht voor verdere behandeling. De Schalkwijkerstraat was door het ongeval deels gestremd voor het verkeer... Drie bussen van Connection hebben hierdoor enige tijd moeten wachten. voor ze om het ongeval konden rijden. Het is nog onduidelijk hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. Dan op de A9 bij Haarlem Zuid is vanochtend een auto uit de bocht gevlogen. en tegen de vangrail gebotst. Dat meldt de politie Haarlem op Facebook. Een ambulance kwam ter plaatse om de bestuurder van de auto te controleren. En de persoon bleek met de schrik te zijn vrijgekomen. Opmerkelijk is wel dat tijdens de afhandeling van het ongeluk eens een rijstrook gesloten was... en niettemin negeerden veel weggebruikers volgens de politie het Rode Kruis. Dinsdag 15 september was voor de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij... de dag waarvan je wist dat hij ging komen. De honderdduizendste persoon is gered...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 De zorg voor kwetsbare ouderen die thuis wonen is ruim onvoldoende. Ruim driekwart van de huisartsen heeft geen tijd en mogelijkheden om kwetsbare ouderen voldoende te ondersteunen. Dat blijkt uit een peiling van de Landelijke Huisartsenvereniging onder 1360 huisartsen. Met de uitslag van deze peiling over langdurige zorgen moeten volgens de vereniging alle alarmbellen gaan rinkelen. Ook de zorg voor thuiswonende mensen met een verstandelijke beperking scoort onvoldoende. 58% van de huisartsen kan hier niet goed aan voldoen. Bijna de helft van de huisartsen huurt inmiddels praktijkondersteuners in... voor de ouderenzorg en huisartsen die dat niet hebben overwegen dit te gaan doen. Aan de vragen van ouderen met lichte zorgvragen kunnen de meeste huisartsen wel voldoen... Het loopt vooral mis met ouderen met complexe zorgvragen zoals bijvoorbeeld iemand met hoge bloeddruk in combinatie met slechter been zijn die een nieuwe heup nodig heeft en eenzaam is. De Landelijke Huisartsenvereniging signaleert ook dat ouderen onheus lang thuis blijven wonen omdat er geen tijdige opvang is in noodgevallen. Tot zover het regionale nieuws. Geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, vandaag is het meest bewolkt met in de ochtend buien. En volgens mijn collega Ruud Jansen was het maar één bui. Uh, een matige tot vrij krachtige zuidwesten-westenwind... en de maximale temperatuur in Zandvoort gaat niet boven de 17 graden uitkomen. Morgen kunnen we perioden met zon verwachten... Er gaat een vrij krachtige zuidwestenwind waaien... en de maximumtemperatuur gaat dan iets wat stijgen... en zal zo rond de 18 graden uit gaan komen. Dan uh, zaterdag, dan hebben we periode met zon. Matige tot zwakke meest zuidelijke wind. En de maximale temperatuur is Zandvoort van ongeveer 19 graden. Dus het gaat vooruit. En uh, vanaf het weekend kunnen we het overwegend droogte verwachten. Meer zon, minder wind... En de zeewatertemperatuur langs het strand van Zandvoort is rond de 17 graden. Tot zover het weerbericht volgens onze eigen weerman Lex van den Hoorn. Felicia, you're gonna cry when I'm gone. Oh, my Felicia, you're gonna curse your own way. I just can't act you no more. My, my, my, my, I my, ya I got no control of my, soul. <laughs> And now when my, my, my, my, my, my, my, my, Uh, nieuwe onderdeel. Hè? Het liedje van uh, de Sidekick. Maar dan wil ik ook weten waarom natuurlijk. Waarom? Waarom? Waarom? Waarom? Omdat het zo mooi is. Oh, is dat alles? Ja. Goed. Hoe heette het? Felicia. Van wie? Van Gino Vanelli. Ja, je moet wel keurig zelf afkondigen natuurlijk. Oh, oké. Okay. Nou, dat moet je er uh. even bij moeten zetten. Nou, moet je daar ja. zetten. Ja, ik zat ja, je toch te zwijmelen. Ja. <laughs> oh, oh. Goed. Uh, Gino Vanelli met Felicia. De, het liedje van de Sidekick nieuw onderdeel. En straks om half twee of even na half twee... hoort u nog een keus van Tolly. Ja. Zo gaat dat. En het liedje van de Sidekick dus. En, en uh, zoveel, Oh ja. Uh, nog een weekje geduld. En dan komt het nieuwe album van Keith Richards uit. Je weet wel, de fameuze gitarist van de Stones. En, uh, ja, dat is even uh, niet normaal lekker hè, dat, ja. Uh, dat album. Ja, dat Hot wordt de een de heel toren. lekker album. Hot. En uh, er is, uh, zo komt er elke week wel weer een nieuw stuk bij op Spotify... dat je weer wat nieuwe previews kunt horen. En dit is er ook één. Ben benieuwd. Uh, ja, deze is, erg, deze is erg lekker. Love ja? Overdue heet die. Keith Richards van het album Cross-Eyed Heart... Who's gonna hold and squeeze me tight Now that she's gone, I'll have my life Who's gonna make me feel the way she used to do Now that my love is overdue Now that my love is overdue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 Listen, darling. Who's His voice is, voice is, is gonna say goodnight right. Now that she's gone out of my sight Who's gonna tell me lies And let me think they're true Now that my love is overdue Now that my love is overdue Now that my love is overdue I just don't know what to do on a bed. Stop making me blue. Ja, er staat van alles op, hè. En, echt een mooie country ballads En zo is dit dan weer een beetje reggae. En, uh, en, en uh, gewoon uh, stones rock. Nou, het is gewoon een te gek album. Dus uh, 25 september komt hij officieel uit. Dus uh, daar kunnen we echt van genieten. Misschien dat ik het volgende uur nog een mooi liedje van draai. Ja, je weet het maar nooit. When Het zijn nieuwe single en die heet Phoenix. Zo, nou, dat is ook maar weer gehad. Hè? Zo is dat, we gaan door met iets ouds. Circus Kusters. En het liedje heet Verliefd.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 De jaren tachtig en zo, die meeliften in het, de toenmalige ja, golf van succes voor de Nederlandse bandjes. Doe maar, goede doel, klein orkest, toontje lager, noem het allemaal maar op. Circus kusters was er een van. En dan noemen we het het verliefd. En dan heb ik hier nog zo'n leuk bandje van Peter Frampton samen met Steve Marriott. Ja, kennen ze nog? Ja, Steve Marriott natuurlijk van, van de Small Faces en Peter Frampton van The Hurt. En die gingen samen een beentje beginnen. Ja. En dat heette Humble Pie. En die maakte een prachtige platen, Natural Born Boogie. Wow! Pie. En dat is een, een ontzettend lekkere band. Uh, Steve, Marriott. Steve Marriott samen met uh, Peter Frampton. En dit is ook een oude Rotterdam-fact. Het album is in juli uitgekomen. Bill Wyman. En dat heet Ride On Baby. Anyway, to the hopes of a new day, I was gonna get you anyway. niet hoor, dit nummer. Ik bedoel dagelijks een nummer van zijn nieuwe album. En vandaag dat we nog maar even tegenaan, Oh, ik zo. I Lost My Ring van het album Back to Basics, dat uh, 4 september is uitgekomen. En nieuw binnenkwam in de vinyl 50 gisteren. Jawel. Bill Wyman dus nog even.